Is, want we hebben een de tijd natuurlijk niet te veel althans, Enkele van ons, maar wij willen toch graag die beloning zeg maar hiervoor zien. Hier gebeurt nog iets te weinig. Ja, dus we doen nog één nummertje dan zeg maar. En daarna pakken we anders de rollatoren. Is het nou rollators of rollatoren? Geen eh. idee. Maar ik heb, er, ik heb er ook altijd twee nodig. Dus dus je één voor mijn rechter en één voor mijn linkerhand. Ik wat gingen we nu op die doen? Ja, we dus kan niet nog even voorlezen voor wie jongen, de hij gaat alles om Maar daar moet je zin in! En laat zien dan! Oh, kijk! dat is een fokker woorden hoor! Rijkt hem op, zeg, uh, Yeah. <laughs> One, two, Weet je, toch wel denk ik altijd een van onze hoogtepunten. We hebben hier zelfs nog gestaan met de Dr. Matt Jusso. Ja. weet er nog daar iemand bij was, dat was echt vet. En met piercings, met accustillen, met vuur, met alles. En het was samen met dokter Matt, her dokter. En misschien dat een aantal van jullie hem ook gekend hebben helaas is hem dokter recentelijk overleden en dat is een heel vermis. dat kan ik jullie met zekerheid zeggen dat is een heel vermis. dat is een hele bijzondere man en vandaar ook dat we het volgende opdragen aan Marcel Marcel We're een band, cheesy. We zitten hier met z'n tweeën, Sander en ik. We zitten zo verschrikkelijk de luchtdrummen en luchtgitaar aan het spelen. Want oh, oh, oh, oh, wat een ritme, jongens. Ongelooflijk wat lekker. Maar ook heel leuk en heel interessant waar we nu naartoe gaan. Uh, naar de kleine zaal. In het patronaat bij het Rob Acta Award... Iedereen die hier een rol in gespeeld heeft. Die ooit gewonnen heeft. Finalisten die uh, meegedaan hebben. Komen hier aan bod. En we schakelen nu over naar de kleine zaal. Naar Danica. En Danica gaat ons trakteren op een uh, enorme dosis. Gothic Rock. Ga allemaal lekker genieten. En ga ervoor zitten. En uh, doe de volumeknop maar niet al te hoog. In verband met de buren. Veel plezier. zuiveren zuivere speel, zuiver Jij zegt van tevoren een prettige wedstrijd tegen mij. Ik, ik denk ik ga het saboteren dit optreden van deze fantastische band, dames en heren, jongens en meisjes. Want dat is het werkelijk. Um, het was inderdaad, het goede antwoord is... 2004, 2005. En u weet natuurlijk dat dat, dat een fantastisch jaar was. En misschien wel het beste jaar van de Rob acta wordt. Ja, precies. Maar ga je meezingen? Dat lukt je niet, want er komt zo een fantastische zangeres meedoen. Geef een applaus voor Danica! to you again If you don't lie If you don't lie If you don't lie Roll and roll Thank you Hello. Thank you I'm going to Sorry Sorry patronat nu al een doekje. Ja, ja, ja, ja, dank je. Oké. Okay. Oh ja, uh, we hebben echt nog een onwijze berg met cd's over. En we bestaan er echt al lang niet meer. Dus als iemand een cd wil, ze staan hier voor op het podium. Je mag ook twee, of een doos, of zo. Ja. Met de Genijde aars van PP erop. Ze zijn gewoon ruhig, Jong. kom maar hier. Drei Momente deines Levens hattest du die Ze nahmen je op een beide en zogen jetzt, jetzt, alles. We vanaf het kleine podium naar Danika met de Gothic Rock. En dan gaan we nu even over voor een kwartiertje naar het café. In het café is Starfish aan het spelen. En uh, daar heb ik niet al te veel informatie over kunnen vinden helaas. Het, uh, het lijkt me dat het een beetje rock is wat we zover hebben kunnen horen. Dus uh, we laten ons verrassen met wat we de komende kwartier gaan beluisteren. Veel luisterplezier. you hey. different Even to myself, myself. Shining bright Oh, oh We'll take it away Moet je een beetje naar die zin of niet? Zoveel leuke bands vandaag over Acta wordt 20 jaar. Het volgende nummer dit is een Spaans nummer, dus laat je niet verrassen. Want als je niet Spaans talig bent, dan ga je dit vast niet verstaan. Wat uittrekken. Kleine stripties, echt hier op het podium. Cuando estaba en Miramar, carero, vino un amigo preguntándome qué era en un barco en alta mar. Uno, dos, tres, cuatro. <totipos> Problema en alta mar La va a vomitar Tal vez por los fragos, tal vez por el mar pero no aporta, vamos a anaclar Toro la venta va a sorvellar Hay mucho sol y estrellas de mar Resalan a tomar y otras a bailar Toros en un barco Maar ja, ik zal beloven, de rest is gewoon Engelstalig. Gewoon. Dan willen we graag een koffertje voor jullie spelen, die we al een tijdje spelen. Maar dan willen we ook even kijken of jullie uh, willen we een soort wedstrijdje houden, wie het beste of het mooiste kan dansen. Wat meehelpt, is dat je het nummer al van tevoren raadt. Hij is namelijk onherkenbaar. Maar als je hem raadt, ja, dan kan je natuurlijk ook meedansen. En dat ziet er natuurlijk helemaal te gek uit, alsof je al in de clip loopt. Dus als je me raadt, doe maar mee. Jullie kennen hem allemaal. Dat weet ik zeker. But when I met Every mouse can fight them out I pay it to the beat I'm walking down the street with my new love ring yeah. This is how I roll Animal game dance out of control It's oh, that fool with a big head to throw And Like a Bruce Roy, I got the glow yo. Don't look at that body Don't look at that body Maar dan Daarom herkend, hè? Oké, okay, dan willen we nu even kijken of jullie allemaal mee kunnen zingen. We gaan, uh, nummer heet No Rasta, komt op onze nieuwe, of eigenlijk op onze debuut EP. Dus je kan alvast de tekst uh, hierbij uit je hoofd leren. I said no, I may not be a Rasta, but I love that reggae rhythm.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 I'm feeling lazy in the morning. I open up my windows, see how the sun has gone The world, to people, and everything on this planet got a special feeling. A feeling they're feeling the made of granite. Reggae vibes, playing music outdoors. summer times, going to the other shore. Bodies are shaking, I said, bodies are shaking. Waves are so good, and the music is breaking. It's right on. When it's so hidden, oh I said, no, I may not be a ass But our love is just about a vibe About every cent vibe oh Every day when we get ready to hit the road Everybody's found getting ready to explode That's why we are here sharing feelings with the kids. Have to reach the ads Do that, it's gotta be a road Every song we sing is our original Gather with the plays Guitar. And then we wrap up with plays We scatter Het moment om mee te zingen. Het is maar één woordje en dat is no. Oké, okay, we gaan even kijken. Ascent no! Oh, dat is best goed. Vorige keer dat we inhalen waren, deed niet iedereen mee, maar uh, het begint erop te lijken dat we het vandaag gaan doen. Oké, okay, gaan we nog een keer proberen. rond? Ascent no! I said no! En doe But love is just about the vibe. About Oh. I mean I But love is just about the vibe. About every single dankjewel. Applaus voor jezelf wat Jee. Yeah. Oké, okay, dit volgende nummer uh, ja, nodigt wel uit om even te skanken, te dansen, te doen. Hey. Gewoon... Ja, lieve mensen. Uh, we hebben net geluisterd naar Starfish. En uh, zoals u al zelf hoorde, het had niets met rock te maken, maar des te meer met reggae. Wat een gezellige, vrolijke, zomerse muziek. Daar worden we helemaal vrolijk van zo laat op de avond. We gaan straks overschakelen naar het grote podium. Daar komt een uh, optreden van de Solid Rocket Boosters. Nou, dat belooft uh, heel wat te worden, want ik heb met een partij grote saxofoon zien staan. Uh, en niet alleen grote, in alle vormen en maten en... Uh, Stay tuned. U bent nog steeds uh, aan het luisteren naar de uh, 20-jarige viering van het uh, ROP ACTA Award. We zenden live uit vanuit het patronaat. Ja, natuurlijk, uw enige echte CFM-zender die dat maar weer even realiseert. We blijven hier tot uh, 4 uur vannacht. We hebben nog uh, aankomend dus de Solid Rocket Boosters. Daarna gaan we door naar... Uh, Pagotini, dan de Tabesco's, Field of Steel, De Lex en we sluiten af met Baptist. Maar vooralsnog gaan we nu eerst naar het grote podium, de, de Solid Rocket Boosters. Nog een kleine correctie, want uh, de Solid Rocket Boosters zijn nog even aan het soundchecken. Dus we blijven nog heel even met u hangen in het café met de formatie Starfish. Ik nog maar twee nummertjes voor jullie, Nog eentje zelfs, ah, het is alweer tijd, dan gaat de tijd snel, hè. Dan is dit de laatste nummer, die heet Bring Out The Game, We begint met Elmer on the Lambs on the Drum. Van Starfish naar het grote podium hier in het Patronaat. Waar op het punt staat, uh, op het grote podium staan op het punt te beginnen de uh, Solid Rocket Boosters. En we laten ons lekker verrassen door deze mannen. En als het goed is hebben we hierna met hen een uh, interview. Dus uh, stay tuned, uh, CFM Zandvoort.